In een aanklacht tegen het Amerikaanse leger staat dat het leger de stad heeft ontsierd door het bouwen van muren ter bescherming tegen opstandelingen. Zo is onder meer een betonnen muur aangelegd rondom de beveiligde groene zone waar diverse ministeries en de Amerikaanse ambassade gevestigd zijn. Door de bouw werden trottoirs en rioleringen vernield waardoor er nu dagelijks verkeersopstoppingen zijn. Amerika heeft nog niet gereageerd op de eis van Bagdad.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 Ja, het is uh, twee minuten over twee en dat betekent dat de lijnen open gaan hier in de wachtkamer van de nachtzuster. De lijnen staan open voor jou als je rondloopt met een vraag. En dat mag een uh, vraag zijn die net in je opgekomen is... en waar je zo snel het antwoord niet op kunt vinden. Maar het mag ook een vraag zijn die je al jaren en jaren kwelt. Het antwoord wil maar niet naar boven komen. Op verjaardagen is het onderwerp al besproken. En het internet is misschien al afgespeurd. Maar toch blijft het zeuren in je achterhoofd. Hoe zit het daar nu mee? Nou, Dan heeft de nachtzuster een oplossing, namelijk uh, een, een breed scala aan luisteraars... die overal verstand van hebben, dat is uh, wel gebleken uit ervaring. En die luisteraars zitten klaar om te bellen naar 0800-1121 met een antwoord. Als jij natuurlijk je vraag eerst stelt, dus doe dat. Bel naar 0800-1121 of twitter al even, www.twitter.com slash nachtzuster... Of um, ja, wat natuurlijk altijd kan is mailen naar nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl. En uh, er is ook een chat bij dit programma. Gewoon een beetje via de computer meepraten over allerlei onderwerpen... kan via de site www.nachtzuster.net. En dan klik je even de chat aan en ben je van harte welkom. Nou, er zijn een hoop uh, linkjes, urls en andere mogelijkheden om contact te zoeken. Maar die ene ouderwetse is nog altijd de allerbeste. 0800 1121.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 Hou me even vast, dan lukt dat wel! Nacht wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht Brand van binnen! Nacht zusten, iets aan het bij, Nacht wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zusten, al ik de morgen. Nacht zusten, iets aan het bij!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 Nachtzuster, dat ben ik geloof ik. En degene die het zongen, dat was Doe Maar. André, goeienacht. Ja, goeienacht ook al, Hi. Hallo. Eh, ik, heb, ik heb echt een nachtzuster nodig, hoor. Nou ja, kijk, hè, dat vind ik dan fijn om te horen. Dat ik niet, zeg maar, mijn bed uit ben gekomen... helemaal hier naartoe gereden voor helemaal niks. Ik ben er, ik ben er helemaal klaar voor, zeg het maar. Nou, ik heb een, een vraagje waar ik eigenlijk op internet niet, niet heel ver mee uitkom. Ik uh, zie me een vraagje over zonnepanelen. Ja. Of het mogelijk is om uh, zonnepanelen, um, uh, om daar een lens of, een, of een, iets van een vergrootglas of dergelijke op te zetten, dat je meer kracht uit, uh, uit het licht moet halen. Oh. En nou zat ik, uh, ja, ik luister al regelmatig en dan hoor je allerlei vragen voorbij komen. En ik denk, nou ja, daar kan die voor mij ook nog wel bij. Ja, nou ik vind het ook een hele goede vraag, maar ik ben al zo bang dat je, dat je overal de daken in de fik steekt. Nou ja, op het moment dat je een puur alleen natuurlijk richt op die, op die, op die zonnepanelen. Ja. Zeg maar een soort van, een soort van halve boog uh, aan, aan een vergrootglas of dergelijke uh, over zo'n paneel heen. Ja, ja zo'n ding is er natuurlijk op gebouwd om, uh, om uh, licht zoveel te mogelijk licht op te vangen. Oh ja, op het moment dat je het licht zou kunnen concentreren, dan heb je natuurlijk wel iets meer opbrengst dan je, dat je alleen uh, het normale licht hebt. Ja, ja nou nu zie ik regelmatig van die zonnepanelen op een dak uh, ge gespijkerd zitten, of hoe dat dan ook vast zit. Ja. En, en dat, dat is dan al een beste installatie die je op je dakpannen moet hebben. Dat is het. En nu zie ik zo voor me dat er ook nog eens een enorm vergrootglas opgebouwd wordt... Nou, maar omdat het natuurlijk niet, niet heel groot te zijn. Ik zeg van kijk maar naar, naar contactlenzen. In feite is dat ook een vergrootpas. Ja, ja, gewoon dus een, een bol lensje nog bovenop je. Ja, dat je, dat je het licht in feite buigt in, de, in die, in die, in die zonnecollector. Ja. Heb, heb jij ze op je dak? Nee, ik heb ze niet, maar ik ben bezig met een of ander project uit te zoeken hoe ik meer opbrengst eruit kan krijgen. En dat staat eigenlijk nog open om beantwoord te worden. Waar ben je dan nog meer tegenaan gelopen in je onderzoek? Ik ben eigenlijk aan het kijken, dat is eigenlijk een wat langer verhaal. Ik ben aan het kijken hoe ik, om heel simpel iets te zeggen, een grote theepot waar je een vuurtje onder stookt. En daar water in die theepot en dat uh, zoutwater laten, laten verdampen. Dat je zoetwater overhoudt in feite. En ja. dat gebruiken als, uh, als irrigatiewater. Maar ja, je hebt niet altijd overal brandstof. En op het moment dat je natuurlijk uh, water aan de kool kunt brengen met, uh, met, uh, uh, met zonnekracht. Ja. Dan kun je op zo'nzelfde manier zou je heel veel water kunnen krijgen om toch de drogere gebieden in de wereld wat, uh, uh, wat te kunnen bevloeien. En daar de mensen hun gemak mee te laten doen met, het, uh, met, uh, met water en hydratie. En wat ben je een uitvinder? Nee, ben ik niet. Maar ja, ik ben vrachtwagenchauffeur ja. Ik, ik, ik rijd eigenlijk alleen maar s'nachts. En ja, dan heb je natuurlijk tijd zat om alles, uh, alles uh, te bedenken en, en door te denken. <laughs> Nou oh ja, dan heb je af en toe een keer een paar uur pauze. Dan zoek ik op internet de dingen na. En zo ben ik daar eigenlijk al een, een tijdje mee bezig. Om uh, middels, uh, middels uh, afvalscheiding en vuilverbranding en dergelijke. Om uh, tot, een, uh, tot uh, een manier te komen om in, ja, in, de, in de wat armere gebieden in de wereld wat, uh, wat, uh, een oplossing ergens te kunnen bieden. Hey, wat heerlijk. Dus je rijdt van A naar B door Nederland heen. En ondertussen in je, in je achterhoofd ontwikkel je de mooiste ideeën. De mooiste ideeën en ik ben eigenlijk, ja, met, met van alles ben ik, ben ik bezig om te kijken wat daar, wat daar mee kan. En ja, op het moment dat ik dan, dan thuis ben, dan zeg ik, jongens, dan gaan we daarmee achter de computer en dan werken we dat iets verder uit. En dan her en der en probeer ik achter informatie te komen of zoiets haalbaar zou zijn. Maar als er nu iemand belt die zegt, ja, dat kan zo'n lens, dan moet je daar en daar zo en zo'n lens en dat moet je er gewoon... En dan ga je dat ook doen of blijft het een beetje bij de theorie? Nee, het is niet alleen, uh, alleen theorie. Dan wil ik daar inderdaad ook, uh, ook verder wat, uh, wat mee gaan noemen. Want het is natuurlijk mooi als je ideeën hebt, maar ja, op het moment dat je het niet ter uitvoering kunt brengen, dan, uh, dan heeft het natuurlijk ook geen zin om je daar te vind ik hoor. Dan heeft het ook geen zin om daar uh, mee aan de gang te gaan. Wat grappig André. Ja, want ja, vind... vind... ja, als je, als je nou kijkt naar, naar de situatie in de wereld, dat je, dat je toch, ja, in het Midden-Oosten is toch allemaal een wat armere regio. En iedereen zegt jongens. Uh, de regering die moet weg hebben, we moeten goedkoper eten hebben. Maar ja, ik denk niet dat daar een regering heel veel aan kan doen als er niks groeien niks wil. Nee. En als de mensen te eten hebben, zijn de meeste mensen wel tevreden. Ja. Vaak. Ja. Nou ja maar als, er, als je zand hebt en je hebt voor de rest niks, dan moet je toch zien dat je, dat je water erbij krijgt en wat, wat vloeistof om dat te laten groeien. Maar ja, vuilnis heeft iedereen en overal staan grote afvalinstallaties. Alleen op het moment dat je dat zou kunnen gebruiken om uh, uh, ja, water te ontschilderen, zeg maar. En tegenwoordig of in, in, in Saudi-Arabië hebben ze een hele grote ontfilter staan die ze gebruiken. Alleen dat ding dat kost gigantisch. Ja, of afval heeft iedereen. En op het moment dat je dat uh, met een, uh, een milieuvriendelijke manier uh, zou kunnen verbranden. En je zou daar uh, heet water uh, of heet zout water overheen zetten. Ja, dan kun je het natuurlijk uh, ook laten verdampen. Dan hou je het zout over. Dat kun je dan weer gebruiken om hier in Nederland de wegen te bestrooien wat nodig is. Yeah. Ja. Ja, oh. uh, zo ben je bezig. Ja, zo blijf je een beetje aan de gang en wat vervoer je ondertussen voor de mens? Groenten. Oh ja, tuurlijk. Groenten, ja. ja. ja alle, alle groenten die je, die je morgen weer bij de verschillende winkels groopt, uh, zit wel bij in de bak ongeveer. Hel lekker. Ja. En ga ik je binnenkort bij het beste idee van Nederland zien? Nee, want op het moment dat is, dit is, als je, je zoiets aan zou willen pakken, dan is dat een, een, een, een te grote investering. Want op het moment dat je, dat je, dat is hier in Nederland, is dat ten eerste al iets, niet, niet, niet toepasbaar. Nee. Omdat we hier dat gewoon goed geregeld hebben, hoe het allemaal werkt. Alleen op het moment dat je dat een investering zou willen maken in uh, bijvoorbeeld een land als, als uh, nou, noem maar een hele arm iets uh, Jemen. Ja, dan is het een miljoenproject. Een, een Weet je dat voor elkaar maken? Ja, precies. Nee, en dat dus is niet, dan, uh... niet iets dat je zo eventjes uh, uh, zo eventjes ergens neer kunt zetten voor uh, een leuk idee. Nee, nee dat uh, begrijp ik dan ook wel weer. Nou, ik, ik hoor het al, er wordt goed over nagedacht tijdens die lange ritten. Ja, dan en, houd je van de straat, hè? Ja, <laughs> precies. Nou, even eventjes de vraag nog even uh, dingen, zo, voordat, uh, voordat iedereen het ook begrijpt en gaat bellen naar nul. Is het, mogelijk? Is het ja. mogelijk om op een zonnecollector een soort van uh, dunne lens te zetten, die het licht nog meer concentreert, uh, zonder dat je daarmee de zonnecollector uh, overbelast? Nou, wat een Op prachtige. Puitendam. Ik vind het prachtig uitgedrukt. Dankjewel, André. Nou, het is niet de vraag maar van vanavond. Ja, dat heb je goed ingeschat. Ik wens je nog een goede reis. Dankjewel en ik hoop een antwoord te krijgen. Ja, tot snel. Dag, ja, een André. Dankjewel. Jij, goede uitzending. Hoi. Ruud. Ja. Hallo. Hallo. Hé, wat een rust opeens als je dat geluid van de vrachtwagen niet meer hoort. Je, bedoel je de vrachtwagen? Ja, ik hoorde uh, voor jou sprak ik met André en dan hoor je de hele tijd het uh, lawaai van de vrachtwagen op de nee. achtergrond. En dat, hoor je, dat realiseer je pas goed als je het niet meer hoort. Goed, Fijn. maar daar bel je niet over. Nee. En waar bel je wel over? Um, ik uh, word toevallig de laatste tijd uh, veelvuldig uh, gevraagd om een uh, cv-installatie bij te vullen. En, um, en dat is dan vaak een combiketel. En dan moet je ontzettend lopen te hameren met een tuinslang... die je moet aansluiten op de kraan en op uh, ergens een radiator. Nou, en dan vul je hem bij en dat geeft altijd heel veel nattigheid en zo. Maar het raar, vind ik wel, is dat zo'n combiketel... die is gewoon aangesloten op het, uh, op het waternet. Ja. Dus waarom zit er niet een kraantje wat je open kunt doen? Of nog beter, waarom zit er niet gewoon een drukventiel... die vanuit het, het waterleidingsnet... De cv-ketel bijgeloof. <tie> het, het lijkt me toch een beetje grappig als dat nu gewoon wel blijkt, zo blijkt te zijn. Nee, nou, dat is dus tot nu toe heb ik dat nog nooit aangetrokken. Ja. Nou, ik, uh, ik ben, wat dat betreft, echt, uh, echt een nitwit. Ik weet nooit zo goed wat het allemaal betekent: een combiketel of dat soort uh, ketel. Of, uh, de, want in de cv zit water, zoveel weet ik dan nog zo net. Ja... Maar uh, waar jij nu water vandaan haalt en waar je het graag via zo'n uh, drukventiel zou willen hebben, is me niet duidelijk. Nou Wil ja, je een poging wagen? Maar ik denk dat, dat de, de, de, de, de, de, de, de gemiddelde huisvader... Ja, die, die het antwoord ook gaat geven straks, die weet het wel. Nou ja, ik, ik, ik vraag me af of die het antwoord weet. Oh. Want tot nu toe uh, heb ik nog geen enkele ketel aangetroffen waarin dat mogelijk is. En, je, en bijna zelfs moderne ketels wordt er van je verwacht dat je met een tuinslang de, de, de CV ketel aanvult. Oké, okay, dus als ik gewoon zeg van uh, waarom zit er in een combiketel niet gewoon een aansluiting met het rechtstreeks verbinding tussen het waterleidingnet het en het waterleidingnet, ja, en de CV ketel okay. om, om hem bij te vullen. En waarom gaat dat ja. eigenlijk niet automatisch? Ja, dat zou helemaal fijn zijn. Nee, ja, maar die dingen zitten gewoon in één apparaat. Ik, ik kan me voorstellen dat je een, heel, een relatief simpel drukventiel zou kunnen gebruiken. Om hem altijd gewoon op niveau te houden. Nou ja, en waarom is dat niet zo? Daar is vast een heel duidelijk antwoord op. Dus dat gaan we vooral nou ja, uh, proberen ik, te vinden. Ik ben heel benieuwd. 0800 1121 En jij weet dan ook waarom verwarming op een gegeven moment gaat tikken? Nee. Weet je het niet? Nee, ik heb een flauw idee. Oh, dan moet ik straks ik vragen aan degene ja, als die... Als hij warmer wordt of zo. Nou ja, nee, er is altijd een moment, liefst midden in de nacht. De... Ja, dan wordt hij dan warmer en dan zit er ergens een buis, zit een, zit een beetje klem in, uh, in, in zo'n zo zo zo ding waarmee hij aan de muur zit. En dan zet die pijp uit, dan wordt hij een beetje langer. En dan gaat hij tik, tik, tik, dan wordt hij een beetje langer. Zie je, je weet het wel. Ja, goed, ik wist niet wat je bedoelde. Wat ik bedoelde? Nee, ik vraag het ook zo onduidelijk, ja. Nou ja, ik ga een poging doen om een antwoord te vinden op je vraag. Maar het mooie met dit soort dingen is dat mensen met verstand van combiketels... die zitten nu al, ach ja, maar dat kan helemaal niet, want... en dus die bellen nu naar 0800 -1 -1 -1. Ja, nou, Ik ben benieuwd. Ik, uh, ik ga mijn best doen, Ruud. Dankjewel. Mag ik nog even vragen waarom je wakker bent? Ik kom net uit mijn werk. En wat, heb, je, heb je dan ook uh, uh, de combiketels aangesloten... Nee, ik ben wijkverpleegkundige. Oh, zo, iets heel anders natuurlijk. Een echte nachtzuster. Ja, hè. mooi hoor. Even nachtzusters onder elkaar. Ja, hè? Nou, fijn, fijn dat je me even belde. En ik wens je nog een goede nacht. Ik ga mijn best doen. Oké, okay, collega. <laughs> Dag, collega. Dag. Hoi. 0801121. 121 Nico, nacht. Ja, goedenacht, Astrid. Hallo. Hallo, ik had een, uh, een vraagje. Ja. Ik uh, keek gisteravond naar een uh, documentaire over Richard Nixon, ja. een vroege president in Amerika. En dan valt het me op, en uh, dat is me al vaker opgevallen, en ik, ik vraag het me al jaren af. Iemand die Richard heet in Amerika, die noemen ze Dick. Ja. En iemand die William heet, die noemen ze Bill. Ja. Ja, Clinton. En Robert Kennedy, die werd Bob genoemd. Ja. Mensen hè, die Robert heetten, die noemen ze Bob. Ja. Zo, ik heb nog meer voorbeelden gehad. Ik heb het al eens opgeschreven, maar de briefje ben ik kwijt. Maar ik zou graag willen weten waarom... Uh, ja, waarom doen ze dat eigenlijk? Waarom ze, van die, waarom ze afkorten of waarom ja. ze zo onlogisch afkorten? Nee, waarom ze dus die, die namen dan zo veranderen. Waarom, waarom iedere Richard Dick genoemd wordt. En iedere William Bill genoemd wordt. Ja. Want het is me vaker opgevallen, hoor. Oh, maar is het, is het echt altijd? Er zijn niet Richards die, uh, die altijd Richard blijven heten. Nee, het nee, nou ja, dat weet ik niet natuurlijk, maar <laughs> <laughs> het is wel een paar keer opgevallen, ja, dat het, uh, dat het daar vaker gebeurt. En wat grappig dat het allemaal of polit politici zijn, hè? Ja, in dit geval, hè. Ja, maar dat is toch ah. wel mooi dat die voorbeelden inderdaad blijven hangen, ja. Ja, ja, ja. dat blijft hangen. Maar ik, ik heb het denk ik ook wel uh, op, op andere manieren gehoord, hoor, met gewoon, uh, gewone mensen. Gewone mensen, oh je bedoelt ja. dat gewone mensen ook uh, die afkortingen? Ja, precies. Een, een, een gewone ritje, niet niks. Maar... <laughs> ja, ja, ja, maar dat ze ja. toch allemaal. Ja dat, is, uh, ja, dat is nou ja. Ik vind het dan de, de afkortingen, vind ik nog niet zo gek. Want ook in Nederland wordt er uh, wordt heel veel. Uh, ja, de, de, de, uh, Johannes wordt al John tegenwoordig, ja. Dus het gebeurt ook in Nederland wel heel vaak. Het is natuurlijk, heeft natuurlijk ook gewoon met eenvoud te maken. Maar, uh, ja. Maar, maar ja, het, ik vind het ook zo onlogisch, want ja. ik bedoel, William zou natuurlijk Will moeten worden, vind Ja, ik. als je dat afkort wel. Bill heeft niks met William te maken en, en Dick niet met Richard. Uh, of niet met Robert. Nee, maar ja, dat zal dan in het Engels wel heel logisch zijn. Ja, er ja. zou wel een logische verklaring voor zijn. Ja. Precies hmm. zijn er mensen die het weten, hoor. Ja, dit is, dit is wel een lastige. Maar ja, dat gebeurt heel vaak dat ik denk van een, uh, een vraag, ik weet niet of er antwoord op komt. En dat er dan toch gewoon heel snel antwoord op komt. Dus daar hopen ja. we dan maar op. Maar wat zat je nou precies te kijken? Wat zeg je? Ja, je zegt ik zat tv te kijken en toen viel het nog. Ja, op. gisteravond. Oh, naar een documentaire over Richard Nixon. Oh. Vroeger. En heb je nog iets bijgeleerd? Nee. Nee. nee. Nee, het was allemaal oude koek hè, van vroeger. Nee, dat, was, dat is allemaal al zo lang geleden. Ja, ik heb die tijd wel meegemaakt natuurlijk. Ja. Maar uh, dat, is, uh, dat is allemaal voorbij. Hè. Ja, nee, Ik vond vooral die auto's mooi, al die grote limousines. Hè. Die waren toen nog erg mooi. En dan, en dan zit je in de documentaire te kijken? Ja, documentaire van de VPRO was het. Ja, en, dan, en dan zit je op de auto's te letten? Ja, ik zat meer op de auto's te letten dan, uh, dan op iets anders. Ja. En uh, Want het waren echt allemaal van die, van die hele grote limousines. Die, ja, die, die maken ze niet meer tegenwoordig zo mooi, hè? <laughs> nee, vind ik echt prachtig. Maar ik nou toch aan het praten ben, ik heb nog een vraagje. Uh, oh jee. Ja, eentje korter nog, hoor. Uh, als je films en zo ziet, uh, waar ze vandaan komen, dan is, de, dan is er altijd de afkorting C, D, N. Ja, dus een hoofdletter C en een kleine D en dan een hoofdletter N. Ja. En dan heb ik uitgepuzzeld, wat is dat? En dat blijkt dus Canada te zijn. Maar dat is ook iets wat ik nooit kan ontdekken. Waarom Canada altijd afgekort wordt als CDN. Je zou denken, Canada, dat is CND. k da Maar het is niet CND, het is CDN. Ik zou graag willen weten wat dat dan betekent. Canadian, denk ik. Dat het van komt. Ja, goeie. Maar wat ben je oplettend, Nico? CDN, ja, vind je... Ja. Ik weet het niet. Nou ja, ik vind het. Ik vind al die. al die af, afgekorte namen dat het je opvalt. En dat vind ik al oplettend. Maar dat er dan ook nog eventjes. die CDN achteraan komt. Nou ja. dat, uh, Nou, ik. Um, ik ga oproepen zoals gebruikelijk. Voor mensen weten waarom. Robert, Bob wordt. William, Bill en Richard Dick. En dan ook nog altijd volgens jou. Ja, volgens mij wel. Ja. En. Um, um, uh, dan daarbij nog even, waarom de afkorting van Canada... Waar, waar zag je dat staan? Bij films? Bij films, hè. Er staat ook in een film uh, in Almanakken en encyclopedies. C nou. CDN is Canada. Uh -huh. Ja, heel vreemd. Ja. Nou, ja, waarom dat CDN en niet CND is dus. Ja. Nou, ik ga mijn best doen. Ik zeg maar weer eens 0800-1121. En uh, blijf luisteren, Nico. Ja, en bedankt, hè. En dan ga ik uh, Robert, Robert Will voor je draaien. Dank okay, je. En dat wordt dan Robbie Williams in dit geval. Oké. Okay. <laughs> Doeg. Doeg. Close your eyes so you don't feel them. They don't need to see you cry.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 eternity time. Robbie Williams en Eternity was dat. Naar aanleiding van de vraag van Nico... waarom de Roberts vaak Bob worden genoemd in Amerika. De Williams-Bill en de Richards-Dick. En zo heeft hij nog meer voorbeelden. Waarom die afkortingen? En waarom dan niet de meest voor de hand liggende afkortingen? Nou, als je het weet, 0800-1121. Um, even... Hé, hey Hans... Dag Hallo, ik reed pas nog langs je huis. Ik dacht, hoe zou het met Hans zijn? Ja, het is goed. Oh, gelukkig. Nou, ja. we hebben dat in ieder geval gehad. Ja, oké. Okay. Uh, ik had een, uh, even kijken, die meneer met die centra centrale verwarming. Ja. Ik heb toevallig net een nieuwe centrale verwarming. En ook bij mijn kennissen, er zit gewoon een, uh, een waterleidingaansluiting op. Ja. En, wacht even, ik zet even mijn radio helemaal uit, want daar komt hier. En er zit een kraantje op om naar binnen te gaan. Oh. Als je nou tussen die twee een, tuinsla een stukje tuinslang doet, yeah. dat, dat past er namelijk op. Ja. Yeah. Dan doe je die beide kralen tegelijkertijd open. Ja. Yeah. Totdat je meter, je watermeter op 1,5 2 staat. Ja. Yeah. En klaar. En je hoeft yeah. niet te knoeien met water. Nou ja, maar je moet wel stukjes tuinslang en... Uh, en Bij en... mij is dat uh, door de installateur gedaan. Oh. Maar hij vraagt zich terecht af, dat snap ik dan wel... dat ze hij zegt, er moet een stukje tuinslang tussen... waarom zit dat niet direct op elkaar aangesloten? Dat kan niet, want je moet het toch kunnen bedienen. Als het aangesloten zit, kun je het niet bedienen. Nou, als er gewoon standaard een stukje buis tussen zit... dan hoef je ook alleen nee, maar de nee, kranen... Er, er moet water in, dat komt uit je waterleiding. Ja. En je moet hem ook kunnen leeggooien. Ja. Als er wat is. Ja. Of als die in de schuur staat, zoals bij mij. Ja. Als ik dus weghaal, dan, zou, dan zet ik dus aardig, dus bijvoorbeeld het water uit als dus het tien gaan, de vries, en ik ben er twee weken weg. Ja. Ja, <laughs> ja dat zou ik toch ook moeten doen dat soort dingen. Als je er kijkt, dan ja. zit er een, een kraantje ja. waar het van water uitkomt. En er zit een andere kraan waar het water naar binnen gaat. Ja. Nou, een halve meter tuinstang ertussen is voldoende meestal. En beide kranen tegelijkertijd openzetten hè, en op de watermeter letten. Maar hoe lang ben je er dan mee bezig als je dat water allemaal eerst nog eruit wil halen? Oh, dat is een kwestie van één, uh, twee minuten hoger. Oh, oké, okay. dat duurt niet uit. Dat is zo gebeurd. Maar Hans, ben je dan ook iemand die regelmatig de, uh, de vriezer eventjes uh, ontdooit en schoonmaakt? Uh, ja. Ja, hè? Ja. Ja, dat zijn van die, van die klusjes, zijn dat. Hij stond bij mij per ongeluk uit. Dus de hele boel was naar de bliksem. Ja, maar hoe kun je nou per ongeluk je koelkast uit hebben staan? Ja, verkeerd. Ja, verkeerd? Ik had je had, de stekker heb... eruit getrokken? Ja, die is er inderdaad uitgegaan. <laughs> die is er uitgegaan. Ja, ja. omdat ik de boer aan het veranderen was. Kan gebeuren. Ja. Als er nog een vraag. Ja. Uh, er waren schaatswedstrijden. Dan wordt er vaak uh, een schaatser uh, geïnterviewd. Ik kijk, dan zie je die man, dan zie je recht in de camera kijken. Toen viel ja. het voor het eerst van mijn leven op. Ik denk, wat kijkt die man mooi strak? Ja. En toen viel het me ook op dat dus zijn ogen die knipperen. Toen begon ik eens dus op het nieuws te letten op de nieuwslezers. Die knipperen 15 tot 20 keer per minuut met hun ogen. <lacht> dus de vraag is, waarom knippen je godsnaam met je ogen? En hoe komt dat? Nou, dat maar... we, de, ja, ik, ik krijg commentaar dat ik geen antwoord meer mag geven op de vragen. Maar ik, ja, als ik het gewoon weet, dan mag ik het toch zeggen... Mij wel. Ja, vind ik ook. Nee, ja, als je, um, uh, je moet met je ogen knipperen om zeg maar, de lenzen, dus het, het, het buitenste stukje van je oog, vochtig te houden. Om het ja, traanvocht toch, te verspreiden. Ja, maar toch geen twintig keer per minuut. Nou, blijkbaar wel. Maar dan moet je maar eens opletten, want je hebt tegenwoordig op die nieuwe telefoons dus van die spelletjes... Ja. En ik, ik zit dan soms in een onbewaakt ogenblik zo'n spelletje te doen. Ja. En dan, uh, dan heb ik een beetje... Dat voelt een beetje raar omdat ik dan een zo'n droge vingertop heb. Ja. Dus dan lik ik zo heel even aan mijn vingertop. En dan zit ik weer met dat spelletje. Wat natuurlijk heel vies is. Maar het, het, het, het er leidt het ergens toe dat ik dit nu vertel. En dan nog geen... Twee seconden later is dat alweer weg. Dus dan ja. moet het moet weer eventjes... En, en ja, dat, is natuurlijk, dat gaat natuurlijk met het uh, oog. Is het veel belangrijker dat dat vocht wel de hele tijd uh, stabiel kijk, blijft. Nu zit ik in een ruimte waar dus niks beweegt. Ja. En dan kijk ik bijvoorbeeld naar mijn schoenen die naast het bed staan. En toch knip ik af en toe met mijn ogen. Ja. Maar, maar, maar het bijvoorbeeld... maakt niet uit waar je naar kijkt. Er kan nog steeds moeten wel gezorgd worden dat je ogen vochtig blijven. Ja, maar toch geen 20 kip per minuut. Jawel. Oh, nou, misschien is daar nog iemand die een aanvulling op heeft. Ja, ik vind het in ieder geval gaar, maar goed. Ja, maar ik vind het ook een beetje raar om te gaan zitten tellen hoe vaak de nieuwslezer knippert hand. Nou, daar begon ik eens dus op te letten en <laughs> dan zit je echt met verbazing te kijken. Maar dan moet je dus met het, met het ene oog gaan kijken hoe lang het duurt en met het andere oog moet je het... Hoe doe je dat? Hoe, als je het zit, precies zit op te letten hoe vaak je knippert, hoe hou je dan bij wanneer de minuut voorbij is? Ja, dus is zo moeilijk een klokje naast je staat of je telt gewoon is. Ja, maar als je iedere keer dat je naar het klokje kijkt of de muziek al, of de minuut al voorbij is, kan de nieuwslezer nog een keer extra geknipperd hebben. Ja, maar ik zeg ook 15 tot 20 keer per minuut. Oh, daarom en is dat het. Dat lijkt me toch wel gigantisch veel. Daarom is het een ruwe schatting. Ja. Oké, okay, dus waarom knipper je 15 tot 20 keer? Kan dat niet uh... per minuut? Kan met het niet effectiever? Ja, niet door licht uh, niet door straling, niet door licht. En dan knip je automatisch met je ogen. Ja. Maar ook als je gewoon naar de televisie kijkt, dan gebeurt het. Maar als je niet naar de televisie kijkt, dan doe je het ook. Ja. Dus dat was het vraagje. Heb je nou. nog een leuk nummertje van Lionel Hampton voor me? Oh, Hans. Nee, laat maar. Ik kan toch niet iedere keer Lionel Hampton voor je draaien? Heb jij één keer gedaan? Ja, dat weet ik wel. Maar hoe gaat het nu met de Lionel Hampton fanclub? Uh, het gaat fantastisch. Ik werk bij de sub van continu. Ja, nog steeds? Er zijn twintig websites bij elkaar. <laughs> Maak even reclame. Linerhemden.nl Ja, dan, dan <laughs> laten we het daar even bij. Oké. Okay. Volgende keer weer. Hé, hey, fijne avond verder. Ja, hetzelfde Hans. Okay. Tot, tot ziens hè. Dag. Dag. Oh, Hans. Oh, Hans heeft het opgehangen. Vergeet ik te vragen of ik Hans al bedankt had voor de mok. Want Hans heeft zo'n mooie mok voor mij uh... Dan weet ik helemaal niet of ik daar nou wel voor bedankt heb. Nou ja, ik heb, ik heb het mailadres van Hans. Dus dat gaat helemaal goed komen. Uh, 0800 1121 is het nummer hier. En ik ga praten met Ruud. Goedenacht nu, uh, Ruud. Hey, goedenacht. Hallo. Hoi. Hey. Um, ik denk het anders wel het weten op die man met die uh, cv ook. Ja. Uh, ja. Je hebt natuurlijk uh, in principe twee, uh, twee gesloten systemen. En die, en die kun je niet aan elkaar koppelen. Je hebt het uh, systeem van je cv. De verwarming. Ja. Het wordt kat en wordt warm, het zet uit en het krimpt. Het ja. is dan moeilijk om daar een, een, een klep tussen te zetten. Die gewoon alleen maar bij het, bij het, aan het koude water is gekoppeld. Daar heb je al een probleem mee. En het tweede, ja. je wilt natuurlijk ook niet dat er eventueel wat water van wat al ja, jaren in de cv zit, tot het bij je drinkwater komt. Oh, oké, okay. dus dat moet er eigenlijk. Uh, eigenlijk is daar heel goed over nagedacht dat het niet met elkaar uh, in aanraking komt, omdat het een en het ander dan. Uh... Ik weet niet of je wel eens een hele pleeg hebt laten lopen. Nee, maar al... ik hoor net dat ik dat toch eens een keer moet gaan doen. Ja, nou, het water wat eruit komt, dat is gewoon zwart. Oh, en hey, jasses. Dus dat is. Uh, en, en natuurlijk ook, het is ook. Het klopt natuurlijk ook wel, want het is, het is, het is water. Het, is, het wordt wel rondgepompt, het wordt koud het wordt warm. In de zomer staat het. Uh... Laat me zeggen, ja, heel lang stil. Als je je niet, uh, niet aanslaat, ja. Dus ja, dat, dat water dat is uh, <laughs> bijna giftig. Maar als ik, ik, wou net zeggen, als ik het er straks uit laat lopen, is het dan niet, uh, is, het, is het dan niet, de uh, link uh, vies, uh, gemeen, on onhygiënisch. Nee, ja, je, je moet het niet opdrinken. Nee, nee, nee, dat was ik niet van plan. Nee. Nee. <laughs> ik denk, maar ik denk wel als je de plantje erin water heeft, dat ze gewoon dood gaan. Ja, dat lijkt me nou een heel sneu experiment. Er zit, zit, niks, zit, niks, zit niks meer in natuurlijk. Nee. Dus, uh, nee. Het is gewoon zo. Uh, nou, dat, ja, is, zo dat is dan in ieder geval duidelijk. Ik ben blij okay. dat iedereen het de, de, de antwoord van Ruud en de vraag van Ruud ook uh, uh, begrepen heeft. En hoezo weet jij zoveel van, van uh, uh, verwarming? Of is dit gewoon uh, weer een hiaat in mijn algemene kennis? Nou ja, ja ik doe een beetje, een beetje klussen thuis. En, uh, een maatje van mij die is uh, een CV-monteur. Uh, Oh. Ze dus heeft wel een beetje verstand van en uh, ja, het is, het is, ja. ja, nee, want ik weet, het, toen, wij, toen wij centrale verwarming kregen. dat is nog helemaal niet zo lang geleden. Toen ja. dacht ik: nou, dit wordt me toch. Uh, dit wordt me een evenement. Dit wordt erger dan de verbouwing van een keuken. Maar die, die mannen joh, die, die, ze hebben tegenwoordig ook uh, buizen die je uh, gewoon ja, slang. kunt buigen. Ja, ja dus slangen, ziet... slang. Ja, maar het, het is geen slang, want het is, het, is wel, het is wel stevig materiaal, zeg Het is plastic, ja. pijp, een pijp is van metaal. Ja, maar het ziet er wel uit als een pijp. Je kan buigen met de hand. Ja, precies. En dan uh, tuft tuft tuft en die hele verwarming zat erin joh. Het was echt uh, ja, dat dat. appeltje-eisje. Het dat zijn gewoon slangen die ze gebruiken, ze is heel ja. te horen. En vroeger ja. moest je natuurlijk ook alle koppelingen solderen. En tegenwoordig is het allemaal uh, of knelkoppelingen Of het is, uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, ja, dat ga ik niet weten. Ja, nee. <laughs> maar een dingeskoppeling. Het zijn tegenwoordig allemaal dingenskoppelingen. Ja, maar het is, het is allemaal onderstelkoppelingen. Vroeger moest je echt, echt alles solderen. En ja. tegenwoordig met plastic ook. Het is natuurlijk allemaal, uh, het is, het is allemaal knelkoppelingen. Je gaat het allemaal aandraaien. Ja, nou ja dat is duidelijk. Tenminste. Ja, een nieuwe koppeling ook als ze lekker dan draaien ze het, het allemaal konisch, dus die draaien ze wat strakker aan en dan. Als je een beetje geluk hebt, dan lekker het niet meer. Ja, als je een beetje geluk hebt, ja. Ja, <laughs> Hey, en um, Ruud, wat doe jij dan in het dagelijks leven? <laughs> ik ben ook vooral een chauffeur. Ah, en wat vervoeren we? Ja, dat mag ik niet zeggen. Waarom niet? Nou, je weet nooit. Hè. Hoezo dan? Ja, ja, het is natuurlijk. Uh... Ja, moet ik zeggen? Ik Ken heb altijd vrachtwagenchauffeurs en altijd zeggen ze... Ik weet toch niet waar je rijdt? Nee, dat klopt. <laughs> oh, maar je hebt dus wat duurzaam boord. Zou kunnen. Oh, nou, daar gaan we gauw niet meer over verder, goed? Nee, maar dat, dat, is, dat is, is... Ik snap ook heel veel chauffeurs niet. Want er zitten ze, we hebben allemaal zo'n 21 am bakje erin. Ja. En dan gaan ze zeggen... Ja, ik, ik ga naar Den Bosch en dan moet ik bij de Adidas lossen. Ja, maar... Ja. Lekker bij dan? Nou ja, ik wil nu zeggen, ja, maar er gebeurt toch nooit wat. Maar er gebeurt nog nee. best wel regelmatig ja, wat hè. Ja. Ja, <laughs> ik bedoel, uh, dat is natuurlijk tegenwoordig van de gekke wat er gebeurt. Ik Er uh, moet je maar eens in Frankrijk komen en in Spanje, of, zeker in Frankrijk is het. Natuurlijk, uh, ja, dan uh, heb je, je kans dat je uh, ergens in de Greppel wakker wordt met alleen je onderbroek aan. Maar heb je wel eens gehad dat je. Nou, nee, ja, ik, heb, ik heb het nog gehad aan bij ons bij het bedrijf wel. Dus dan maak keer ja. De mensen met, uh, s morgens, uh, gewoon met de deur open en uh, op en worden ze wakker. Ja, en dat, is, uh, dat komt echt nog best vaak voor, hè? Dat, uh, ja, dan spuiten ze gas in de auto. Ja, dat is ja, ongelooflijk. Ja. Nou, inderdaad, dan houden we er gewoon over op. En dan kan ik je nog een goede gasloze reis wensen. Ja. Ik, heb, ik heb nog één, één opmerking over ja. die man met die uh, zonnepanelen. Ja. Als je een lens gaat gebruiken, dan krijg je een brandpunt. Dus dan brandt dat in. Ja, dat dacht ik ook. Dus ze hebben natuurlijk, uh, pas hebben ze op... Uh, uh, bij Midbusters hebben ze, hebben ze een leuk experiment gehouden. Waar, in Texas, bij? Midbusters. Oh, Midbusters, uh, dat programma waarin ze ja. dingen gaan proberen. Ja. Juist, hebben ze natuurlijk, uh, in Texas hebben ze drie opstellingen gemaakt met, uh, met, met spiegels. Yeah. En dat op één brandpunt te laten doen. En dan uh, een, een, ja, een boel aan de kook te brengen en dan stoom op te wekken. En dan een, uh, een generator uh, voor stroom te maken, zeg maar. En dat, dat moet deze, deze andere een heel interessante aflevering ge, gevonden. hebben Ja, op, op, op, was die is Collectoren heb je het over? Heb je het over met warm water, die warm water maken? Of heb je het over die gewoon echt toe moet Oh, misschien had ik dat moeten vragen, hè? Er zit ook nog in natuurlijk. Ja. Nou ja, er zijn nog meer mensen die erover bellen, dus daar komen we zo nog even over terug. Maar um, uh, ik stel voor dat we in ieder geval het verhaal over uh, de cv en de combiketel nu wel eens afgesloten kunnen beschouwen. Ja, precies. Ja? Oké okay dan. Dankjewel, hè. Goeie reis nog. Ja, dankjewel. Doei, doei, doei. Hoi. Ja, verwarming, vies zwart water en natuurlijk ook heet water. Dan is het heel logisch om level 42 te laten horen. En hot water. voor dan level 42 was dat. Henk? Hallo. Goeienacht. Hoe gaat het met je, Henk? Uitstekend. Was het een goede dag, de donderdag? Ja het, was een, uh, ja, het was een goede dag. Prima. Oh, gelukkig. En wat heb je gegeten gisteravond? Wat heb ik gisteravond gegeten? Nee. Uh, um... Spinazie. De... Oh, lekker. <laughs> Spinazie Oh, eitje erbij? Eitje erbij. Ja, hmm. stuk vlees bij. Mm, mm, mm, mm. Nou, hè, lekker, ik heb honger van. En ben je toen gaan slapen? Of, uh... En toen ben ik gaan slapen. Ja, en, en toen dacht je, nou, hè, het is half drie geweest. Ja, dus als je wat ouder wordt, dan uh, word je wel straks pakken. Luister ik af en toe wel eens. Ik weet het, ik kan nooit goed inschatten. Nou, heb ik al die jaren zoveel mensen gesproken die slecht slapen en dan, uh, of kort slapen. En ik kan me toch nooit inschatten of het nou vervelend is of niet. Nee, nou, soms, soms kan het vervelend zijn als je gaat zitten praktiseren of dat soort dingen. Ja. En uh, dan blijf je ook wakker. En soms ga je even luisteren en dan zak je zo weer weg. Nou, als je niet te veel slaap nodig hebt, dan raak je er ook niet van uit je ritme natuurlijk. Nee, nee, dat is zo. Nou, dat is mooi. Nou, ik ben blij dat je er bent, Henk. Waar belde je over? Uh, ja, ik had toch nog even wat, wat toeging over het uh, centraal verwarmingverhaal. Ja. De laatste meneer uh, had het al enigszins juist, maar... Er is namelijk een uh, stuk wet en regelgeving vanuit het drinkwaterbesluit... Yeah. Die, ver die verbiedt dat er vaste verbindingen zijn tussen kruiswatercycliets en drinkwatercycliets. Dat ah, het is toch en ook wat, als er op een gegeven moment lekkage in uh, drinkwater zou zijn... dan krijgt je onderdruk in je drinkwatersysteem. En dan er dus inderdaad verontreinigd cv-water... Erin ja, ja, ja, ja. En dat uh, verbiedt dat er vaste verbindingen zijn en je zou het kunnen ondervangen... De terugslagkleppen, maar die kunnen ook defect raken. Dus de wet zegt gewoon, er moet een, uh, een verbinding tot stand gebracht worden en niet aanwezig zijn. Ik vind, soms vind ik het ongelooflijk wat er allemaal wel en niet mag. Ja, maar ja, het is natuurlijk wel heel belangrijk dat ons drinkwater systeem goed beschermd wordt. Ja, daar zit ook wel Want weer wat in. Als je maar rare dingen doet, dan ja. krijg jij het niet uit je kraan. Ja, maar ja, je, je mag natuurlijk ook niet in de drinkwaterbronnen bepaalde dingen stoppen. Dus ja, maar goed. Nee. Maar dit, ik kan me ook wel voorstellen dat zoals Ruud nu denkt van ja, maar het zou zo makkelijk zijn om het zo te doen. En dat mensen dan gaan zitten vreubelen en voordat je het weet zitten wij verwarmingswater te drinken. Ja, precies. Dus dat Want dat is, uh... is nu ook wat er tegenwoordig gebeurt. Er zijn heel veel klussers die zelf dingen maken. En dan, uh, dat zou gewoon heel verkeerd uit kunnen pakken. Ja. Nou, het is ook meer dan duidelijk. Ja, ja. dat lijkt me ja. hartstikke logisch. En ik vind en bovendien het... is er ook natuurlijk nog een, een logica. Op het moment dat je een verbinding maakt die constant bijvult. Ja. en je bent op vakantie en je applicatie, je cv. Ja. of je ketel. Ja. dan blijft die bijvullen en dan blijft het water weer ja. uitstroom. Dat is heel onpraktisch dus ook. Het is ook onpraktisch, ja. ja. Ja, klopt. Maar ik kan me ja. ook niet voorstellen, maar dat, ik hoor wel al uh, uh, van mensen dat, dat, uh, dat het ook wel bestaat. Want ik kreeg er wel een mailtje van, ik zal eens even kijken hoor. Wie het ook weer, uh, Shanne die mailde mij. Uh, ik heb een combi ketel met rechtstreekse vulmogelijkheid. Het is een cabola, zo heet het dan. En de, nou ja, dus dit, daar kan het dus wel. Nou ja, alles kan, maar het is wel eens rijk met de wetgeving. Ja, ja, ja, maar dat is dan waarschijnlijk ook dat is dan een rechtstreekse vulmogelijkheid... maar die, die je ook weer af kunt koppelen waarschijnlijk. Ja, ja maar dan werk je via hetzelfde principe natuurlijk met een slangetje. Kijk, ja, het wel zo, precies. Dat je als een installatie aangelegd wordt, Denk je zorg dat het zo dicht mogelijk... Je kan net een kraan die cv-ketel maken. Dan hoef je niet in de tuinslang dus vanuit een vulpunt... Dus als die installatie goed aangelegd is, dan heb je vulkraan kraan heb je vlakbij je cv slaatje zitten. Maar dat is altijd middels slangverbinding. Nou ja, het, uh, het lijkt me echt nu beantwoord deze vraag. En ik heb ook nog even een opmerking over het zwarte water wat erin zit. Ja. Wat vies is, als water langdurig in je cv zit, dan gaat eigenlijk al het zuurstof eruit. Dan heb je dus dood water. Hm. En het voordeel van daarvan is, als het zuurstof uit je water is, dat je heel last meer hebt van interne corrosie. Dus echt gewoon leidingwater in je cv-installatie, is eigenlijk in het begin ook niet goed. Op het moment dat het zwart wordt en doodwater is, dan is het beter voor je installatie. Het klinkt echt heel verschrikkelijk doodwater. Echt, het, het water in mijn cv is overleden, maar het is... Het is overleden, het ja. is eruit. Maar het is dus gewoon goed. Het is goed, ja. He, nou, weer wat geleerd. Weer gerustgesteld. Dankjewel Henk. Oké. Okay. Tot de volgende keer. Ja, zijn uit, zijn het. hetzelfde dag. Ja. 0800-1121 is het nummer van de wachtkamer van de nachtzuster. En dat is gebeld door Dennis. Goeiedag, Dennis. Ja, goedendacht mevrouw. Hallo meneer. Goedendag. Ja, ik, ik ben op zoek naar een vrouw die, die met mij op vakantie zou willen gaan. Oh. Ja. Ja, nou ja dat kan natuurlijk gebeuren. Ja, en wil ja. het nog niet lukken of ben je net begonnen met zoeken? Nee, ja, uh, ja, ik ben namelijk visueel gehandicapt. Ja. En dat wordt, ja, dat wordt natuurlijk dan wel een beetje moeilijk, hè? Um, Door ja. mijn handicap, hè? Ja, dat zou kunnen. Maar en, uh, waar wil je naartoe op vakantie, Dennis? Ja, uh, West-Europa. <laughs> dus ergens West-Europa is goed? Of nog ja, specifieke ja. voorkeuren? Nee, nee, nee, nee. Oké, okay. dus een vrouw die mee wil naar West-Europa, hoe oud moet ze ongeveer zijn? Ja, ik ben uh, zelfs uh, 70. Ja? Ja, dat, uh, ik, ja, dat maakt mij ook niet zoveel uit. Oh, oké. Okay. Nee, er zitten geen grenzen aan, maar het zou fijn zijn als het in ieder geval een vrouw is die zelf aansluiting heeft met een man van 70. Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. En uh, maakt het nog uit wanneer jullie op vakantie gaan? Nee, nee, ja. Niet in de winter dus. Nee, Oké. Okay. Een vrouw nee. die in de zomer met jou op vakantie wil? Ja, ja, ja. Oké. Okay. En um, uh, uh, eens even denken, verder nog eisen? Moet ze bepaalde hobby's hebben? Moet ze leuk kunnen praten over bepaalde onderwerpen? Ja. Ja, die, ja. ja, ze moeten dan kunnen praten over bepaalde onderwerpen. Yes. Ja. <laughs> ja. Oké, okay, dus een vrouw die aansluiting heeft met een man van 70... die op vakantie wil naar West-Europa... en aansluiting heeft met bepaalde onderwerpen. Ja. nou dat, waar, Is dat voldoende? Ja, dat, ja, dat ja, ja, ja. is... Het nog niet, mag ze uh, roken, drinken? Ja, ja, ja dat mag ook, ja. Oh. En moet het per se een vrouw zijn? Ja, ja. Oh. Want uh, betekent dat het er ook geknuffeld gaat worden? Nee, nee, nee, nee, nee, oh. nee. nee. En, wa en waarom nee. mag het dan niet een man zijn? Ja, ik, uh, ja, ik praat uh, makkelijker tegen vrouwen. Zeg maar. ja. Ja, ja. Nee, dat begrijp ik. Ja. Oké, okay. een vrouw West-Europa op vakantie. En, um, nou, uh, uh, maakt het nog iets uit? Want waar woon je zelf, Dennis? Want het is misschien makkelijk ja, in met... Ja, alle... Hoge Rijden, dat is te zuiden van Bergen of Zoom, tegen de Belgische grens aan. Oké. Okay het nee, is misschien handig als er dan van tevoren overleg moet worden en dergelijke... dat jullie een beetje in dezelfde regio zitten. Ja, maar ze kunnen mij ook e-mailen. Oh, nou dat is handig. Doe even ja. je e-mail. Oeh, ja, moet ik dat door de radio doen? Oh, ja. Uh, nee, dat weet je, dan doen we omroepmax.nl. En dan uh, moet jij me ook eventjes mailen met jouw e-mailadres. Dan stuur ik alle reacties door. Ehm um... Is het ingewikkeld? Anders moet je even blijven hangen, dan noteer ik jouw e-mail... en dan krijg jij de reacties van me door. Ja, dat is prima. Ja, zo is, is het zo goed geregeld? Ja, zo, ja, zo is het goed geregeld, ja, okay. bedankt. Nog uh, aanvullingen? Oh, toe, nog iets uh, toe te voegen? Nee, nee, nee. Oké, okay. een vrouw op vakantie, nou, jij hebt niet hele hoge eisen. Ik heb geen hoge eisen, nee. nee. Als het maar nee. gezellig is. Ja, het, is, het is ja. misschien wel fijn, Dennis, om iets meer van jou te weten. Van wat, wat, wat voor werk heb je gedaan en wat voor hobby's heb jij? Ja, ik, ben, uh, ik heb een werkongeval gehad. Oh. Op een chemisch fabriek en ik was daar uh, analist. Ja. En ik zou het in mijn ogen gekregen. En wanneer was dat? Oeh, dat is al 42 jaar geleden. Eerlijk waar? Ja. En sindsdien niet meer gewerkt? Ja, ja, ik, ja, ik heb nog tien, uh, tien jaar op die, op die fabriek geweest. Ja, toen zat ik daar aan de, aan de telefoon. Op die fabriek. Ja? Een jaar of tien. Ja. Oh. Dat is ook wat, dat je dan zo'n verschrikkelijk ongeluk hebt op een fabriek... en dat je er dan wel blijft werken op een andere ja, afdeling. Ja, ja, ja. Ja. ja, maar ze hebben mij goed behandeld. Oh, gelukkig. Nou, ja, ja. en, en, en verder nog hobby's of uh, interesses? Of, uh... ja, ja, ik ben in, in veel dingen geïnteresseerd. Oké, dus, okay. dus uh, veel dingen, niet iets specifieks. Niet dat nee. je heel erg geïnteresseerd bent in het fokken van hamsters. Ja, <laughs> Het is ook goed. Ja, omdat, Ik hoor het ja, al. Ja. Het is ook goed. Als er maar gebabbeld wordt. Ja, zeker. Okay. Oh, en hoe lang wil je eigenlijk op vakantie? Ja, een week. Ja, want zo'n eerste keer moet je niet te lang gaan, hè? Want als nee, het nou nee, toch niet klikt... een beetje klikken, nee. Oké, okay. dus een, een weekje West-Europa. Ja. Uh, leuke vrouw. Ja. Uh, gezellige vrouw. Geïnteresseerd ja. in onderwerpen. Ja, ja. Zeker. Ja, nou ja, ja. ja. Ik vind het niet heel... Het moet niet moeilijk wezen. We moeten wel leuk mensen. Uh, uh, nou. Ik ga mijn best voor je doen, Dennis. Ja, bedankt, Horia. En ik hoop dat het lukt en dan wens ik je alvast veel plezier. Ja, dank je. Okay. Wat ga je nu doen? Ja, uh, slapen. Slapen? Oké. Okay. Ja. Ja, dat, dat lijkt me een goed idee, zo midden in de ja, nacht. Het is tenslotte ja. al bij drieën. Oké, okay, nou wel trusten, Dennis. En uh, ik hoop dat het lukt en dan wens ik je vast een fijne vakantie. Ja, ja dank je wel. Oké, okay, dag, nacht. Ja, ik ga echt wel. Ja, een vrouw, dat is. Uh, ik schrijf altijd alle vragen op en ik schrijf nu op Dennis een vrouw. Meer was het ook niet? Die op vakantie wil een weekje ook iemand zijn die dat gezellig vindt. Oh, ik ben vergeten te vragen of we wel in aparte kamers geslapen. Maar ik geloof het wel, want er was geen sprake van knuffelen. Dus nou, uh, mocht je interesse hebben om uh, gezellig met Dennis een weekje op vakantie te gaan. 0800 1121. Verder kun je natuurlijk bellen over waarom mensen 15 tot 20 keer knipperen per minuut. Of dat niet een beetje veel is. Over de afgekorte namen in het Engels. Zoals uh, Robert dat Bob wordt en William dat Bill wordt. En waarom uh, Canada wordt uh, afgekort als CDN en niet C en D. En dan, uh, André had het nog over de zonnepanelen. Die wil graag weten of er een, uh, ja, een soort lensje mogelijk is... waardoor uh, uh, de zon krachtiger op zonnepanelen terechtkomt. 0800-1121. En dat blijft natuurlijk ook het nummer dat je kunt bellen met nieuwe vragen. Als je bijvoorbeeld met iemand op vakantie wil, dan moet je hier wezen. 0800-1121. Of nachtzuster, apenstaatje max.nl. dat mag ook.